De nieuwe vicepresident van Egypte, Suleiman, is begonnen met gesprekken met de oppositie. Hij is hiervoor gevraagd door president Mubarak. Suleiman heeft beloofd dat er democratische hervormingen komen. Maar de oppositie vindt de toezegging onvoldoende en eist het aftreden van Mubarak. Het is de bedoeling dat er de komende dag een miljoen Egyptenaren de straat op gaan om te betogen. Deze demonstratie moet het hoogtepunt worden van de volksopstand tegen het regime. Het Egyptische leger heeft beloofd geen geweld te zullen gebruiken tegen mensen die vreedzaam de transfer van Heerenveen spits Bas Dost naar Ajax is definitief afgeketst. Volgens de zaakwaarnemer van Dost heeft Ajax de onderhandelingen om 11 uur gisteravond gestaakt. Dat was een uur voor het sluiten van de transfermarkt. Ajax wilde voor Dost 4,5 miljoen euro betalen. Heerenveen vroeg 5,25 miljoen. Eerder gisteravond verloor Dost de arbitragezaak tegen Heerenveen, waarmee hij een overgang naar Ajax wilde forceren.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 Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Kilijnen Plag. Welkom terug bij het tweede uur van Casa Luna, waarin we nog even... Uh, weer terugkomen in de politie-sferen... waar we rond kwart voor één waren gebleven voor Radio Bergrijk. Ik had toen een gesprek met Joop van Riesen... oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie. En tegenwoordig schrijft hij een spannende politieromans. We niet al even de muziek van Hill Street Blues horen. Weet je, de politie-serie van vroeger. En had het over of er nou romantiek aan dat criminele wereldje zit... van wel eer. Tegenwoordig is het natuurlijk alles heel hard en veel gewelddadiger geworden. Nou, Joop van Riesen zei ook van ja, het is romantiek. Maar zeker met een randje... En misdaad loont dan ook nooit. Maar toch, ik vroeg me af, is er nou... Iemand een crimineel, een boef, waar u sympathie voor op zou kunnen brengen. 0800 1121 is ons telefoonnummer. Mailen kan naar Casaluna.ncrv.nl. en twitteren kan natuurlijk ook. Apenstaartje Casaluna, dat kan een, een echte crimineel zijn geweest uit het verleden. We hebben het vorige uur uitgebreid over Charles Zwolsman, Charles Z, had de drugsbaron die zei: van, ja, ik handel alleen maar in softdrugs, heb ook nooit met geweld dingen gedaan, geen mensen vermoord en dergelijke ook niet in de harddrugs. Nou, heeft hij het dan? netter aangepakt dan andere criminelen. Uh, is dat dus een, een echte boef uit Nederland? Of uit een ander land mag het een crimineel zijn? Een boef uit een film of een bekende televisieserie? En je hoeft het natuurlijk op zich ook niet uh, te koppelen aan misdaad met drugs, overvallen en dat soort dingen. Het kan ook een uh, politieke boef zijn. Of misschien wel uh, iemand die heel veel geld heeft verdiend. Wat het met Joop van Riesel over de Amsterdamse Zuidas. Uit de bankenwereld bijvoorbeeld, wie weet. 0800-1121 is ons telefoonnummer voor welke boef kunt u wel sympathie opbrengen? En mail ik al naar casaluna.nchrv.nl of twitteren naar apenstaartje. Casaluna. Ron, goeienacht. Goeienacht, jullie. Hallo. Prettig nou, ik ben benieuwd. Om jouw stem weer te horen. Wat zeg je? Prettig om jouw stem weer te horen bij Casaluna? Nou, het is voor mij ook genieten, moet ik eerlijk zeggen. Ja, dat is best <laughs> voorstellen, ja. Vertel eens, is er een, een crimineel, een boef voor wie jij uh, sympathie hebt? Ja, ik herinner mij uit de jaren zeventig. Toen woonde ik zelf uh, in Den Haag. Toen had je een AGM. En zijn, uh, die M die staat voor Mijnus. Ja. En dat was een meesterinbreker. Die kraakte bankkluizen en dergelijke. met een thermische lans. Dus met een lasapparaat. Oh, ja. wat, je, wat je in de films wel ziet, zeg maar. Ja, en daar snij je dus mee door het, uh, het dikste staal heen. En uh, hij heeft zich er echt op beroepen, en daar stond hij ook bekend om, hij heeft nooit iemand een haar gekrenkt. Hij brak alleen maar in en hij haalde geld of waardevolle spullen of schilderijen weg. En zodra hij merkte dat er iemand in het pand was, dan was hij weg. Echt waar. Maar ja, ja. het is natuurlijk wel zo, geld, waardevolle spullen, dat, dat, dat steel je natuurlijk wel weer van mensen, wiens eigendom dat is. Dus je ja, krenkt iemand ja. op die manier natuurlijk wel. Tuurlijk wel. En uh, ja, hij, hij was eigenlijk uh, beroemd en berucht. Omdat hij natuurlijk van de grote pakte. Maar hij gaf het, hij gaf het ook niet weg aan, uh, aan minder bedeeld. Hij heeft het wel voor zichzelf. En hij is uiteindelijk ook in zijn kraag gegrepen. Ja. En ik heb al tegen uw collega er dus straks gezegd, ik moest daar heel erg om lachen. Hij uh, werd op een bepaald moment uh, getraceerd. En toen bleek hij dus samen te wonen met een hoofdagenten van de Haagse politie. Nee, echt waar? Ja, ja. ja dat was toen heel groot nieuws. En die, die moet dat geweten hebben, die dame. Want hoe het verder is afgelopen, ik weet dat hij veroordeeld is. En hij heeft een aantal jaren gevangenisstraf gehad. Hij is inmiddels ook al overleden. Hij is volgens mij in Middelburg is die, uh, heeft die zijn laatste jaren gesleten. Maar hij was in die tijd was hij echt een, een beroemd en ja. berucht figuur. Maar was het toen ook niet de jaren zeventig zitten te denken... was het ook niet heel uh, high-tech, zeg maar... zoals hij die inbraken dan deed met zo'n lasapparaat? Ja, want dat was no nooit gezien. Uh, hij, hij heeft zelfs gedreigd om de kluis van de Nederlandse Bank in Den Haag uh, te kraken. Hij heeft het nooit gedaan. En daar stond, die staat er onbekend dat hij dus verzonken onder water ligt... Maar met zo'n thermische salance kan je onder water werken. Hij was blijkbaar een, een lasser van beroep, want anders kan je met ja? zo'n werken. Dat, dat, je moet weten hoe zoiets werkt. Ja, ja. Maar uh, dat herinner ik me nog heel goed en uh, hij heeft toen de nodige spectaculaire kraak uh, gezet. En uh, ja. Op het moment dat ze erachter kwamen, was de vogel gevlogen natuurlijk. Ja, ja onvoorstelbaar. Maar dat, ja. dat detail van met, met een hoofdakente, dat is wel... <laughs> ja, dat, dat was echt, dat was groot nieuws. Ja. En ik denk dat jou, jouw gast, die er vanavond was... Die, uh, die zal dat ook, ook nog wel weten. Ja, ik wou net zeggen. Die, die, zal die stand uit die tijd. Ja, ik denk dat Joop van Riesen die zaken ongetwijfeld uh, wel kent. Ja, dat denk, dat denk ik wel. Maar eh. wat, wat geeft dan dat je sympathie voor hem kunt opbrengen? Uh, mijn sympathie was... Uh, dat, dat, dat hadden veel mensen. Uh, hij heeft zich altijd voor, voor opgesteld. Uh, ik wil niet dat er iemand persoonlijk bij uh, betrokken raakt. Nee. Zo, zo, zo gauw hij merkte dat er iemand in het, in het pand was, dat hij ging kraken, dan was We hij weg. Dan, ja. dan pakte hij zijn spullen en dan, uh, dan was hij weg. Maar handelde hij eigenlijk alleen? Hij was altijd alleen, ja. Oké. Okay. Ja, er is nooit geweten dat hij één of meerdere handlangers had. En hij zal natuurlijk wel het nodige opzij hebben gezet, want hij heeft uiteindelijk toch nog een, een behoorlijk leven kunnen leiden. Ja, ja. Hij is, hij is niet zo heel oud geworden, maar uh, ja, hij, hij heeft zijn gevangenisstraf uitgezeten. en. Uh, Uiteindelijk is hij, uh, ik, ik heb een aantal jaren geleden gehoord dat hij was overleden. Meester inbreken. En alleen ja. bij banken en dergelijke? Of ja, eh, ook wel bij particulieren thuis? Ja, ja dat, dat weet ik eigenlijk niet meer zo precies. Maar banken in elk geval, dat, ja. daar, daar heeft hij er een aantal van, van op zijn naam staan. <laughs> nou, goed verhaal. Ja. Dank je wel Ron, Mooi ja, eerste verhaal. Nou, fijne nacht nog hè? Ja, fijne uitzending verder. Dank je wel, dag hoor. Dag. Het eerste verhaal dus van Ron. Ik had de vraag van welke boef kunt u nou in principe sympathie opbrengen? En ik zeg dat met een uh, klein beetje voorzichtigheid. Want Joop van Riesse, die de oud-hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie... die gaf vorige uur al wel aan van sympathie. Sympathie heb ik nooit gehad voor boeven. En sympathie kun je ook niet echt hebben voor criminelen. Dus het is uh, in matter of speaking, zomaar maar zeggen. Martin, goeienacht. Goeienacht. Vertel. Ja, Pablo Escobar. Pablo Escobar, ja... Uit Colombia, dat was een enorme drugsbron, toch of niet? Ja, ja, de grootste daar toen de tijd dus. En wat was uh, dus... het? Dat was toen, uh, hij had natuurlijk veel geld mee verdiend. En zijn moeder die was uh, lerares op de school voor, uh, voor uh, dakloze kinderen. Ja. En die zong ook in een koor. Maar dan heb je, uh, voor die kinderen heb je allemaal huizen gebouwd voor de daklozen. Uh, voor de, de, uh, de mensen die in die townships woonden. Dat heet de naafige townships, weet niet hoe het daar heet. En dan heeft hij de kerken gebouwd en scholen gebouwd en alles. hij heeft veel, uh, veel arme mensen geholpen met zijn geld. Dus dat, dat, door, dat was eigenlijk drugsgeld wat hij in heeft gezet voor de lokale gemeenschap? Ja, ja voor, uh, voor het plaatsje waar hij woonde, waar woonde. Ik kan even niet op de naam komen waar hij woonde, maar... Uh... Nee, ik probeer ook op internet te zoeken, maar internet is ontzettend traag. Dus ik kom, uh, <laughs> ik kom ook maar niet nee, zo ver. <laughs> ik ben een boek aan het lezen thuis en ik uh, ben halverwege zo'n beetje. En er staat het allemaal in, dus dat is het uh, hele verhaal. En Dat heb ik wel waardering voor, dat als je dan toch zulke dingen doet, kijk, het is zo, die, die drugstak gebeurt toch wel. En dan vind ik het toch, als je dat doet, ja, je weet dat je niet oud wordt, maar dan doe je goede dingen met je hulp. Ja. Ja. Ja. En sinds vorige week heb ik er eigenlijk nog eentje bij. Dat is uh, Totorina. Totorina? Ja, die komt uit, uit Corleone, Sicilië. Zeg maar dat is wat, uh, ja, dus in de jaren tachtig. Heb je die, die, al die, uh, die rechters en onderzoekscommissarissen allemaal uh, opgeblazen en zo? Oh, dus lekker typeje. Het is niet echt dat je daar dat die netjes is geweest, maar ik heb dat in film afgelopen week gezien. Dus het uh, duurt 600 minuten. Ja. Daar heb ik de hele week over gedaan om te kijken, elke keer een beetje. Maar dat vond ik een heel mooi verhaal en ik vond het heel uh, erg, ja, heel veel waardering voor hoe hij dat aangepakt heeft. Maar hoe kun je het vergoeilijk of goed praten als iemand mensen opblaast? Ja, hij hebt, uh, de Costa Nostra in Italië, die vond hij dan. Daar heeft hij eigenlijk alle hoofden, uh, de kappels, allemaal omgelegd. Dat hij zelf de uh, ene zoals je overbleef. En uh, vooral de arme mensen uit Corleone, dan heb hij ook weer geholpen. Met, met financieel uh, het geld allemaal natuurlijk. Ja. Kijk, het is, het, het, hoe hij het gedaan heeft, dat is natuurlijk niet netjes. Maar ik vind het nee. wel, een, uh, vind het wel uh, een mooi verhaal. Maar eigenlijk komt het een beetje op neer van... Je hoe jij het nu brengt, van je mag over lijken gaan als andere mensen er iets aan hebben? Nou, je mag natuurlijk daar, nou ja, kijk, je mag over lijken gaan. Ik vind in die wereld gebeurt het toch wel. En dat, hoe hij het aangepakt heeft, dat vind ik, uh, ja, daar heb ik wel waardering voor, hoe, uh, hoe die was. Kijk, dat mag ik natuurlijk niet zeggen, maar ja, ik, ik hou van de, uh, van de genre films en uh, ja. ook van de, de boeken en zo. En hoe kwam wereld... je erbij om, om de biografie, of om de, dat verhaal van Pablo Escobar te gaan lezen? Ja, je, dat boek zag dat heb ik net meegenomen. Ik heb ook van... Uh, ik heb van de eindcontroeling heb ik gescheiden al die boeken ik heb eigenlijk heel veel plezier ervan ik heb ook heel veel films over die uh, over de kopvallen en zo en uh, weet je, ik ik heb een stuk of uh, 65 van die films echt waar ja is dus, uh, mijn hobby <laughs> leuk hobby hè ik, ja ik vind het mooi hoe, uh, hoe, hoe dat gebeurt in die, uh, in die wereld het uh, trekt me wel nou, ik vind het uh, hoe, die, hoe was die tweede nou zei? totorina dat zijn we echt totorina, helemaal totorina dat is uh, met als achternaam is R -W I N A dus is eigenlijk Riina, zoals we ze okay. En ze is wel echt namens Salvatore, dat is geen hele bijnaam. bijnaam. Okay. En uh, Pablo Escobar. Ja, precies, Pablo Escobar. Er dus zijn nee. er nog wel meer eigenlijk, het is een hele wereldje wel. Maar dat vind ik wel de twee uh, uitschieters. Ja, ik heb nu, uh, ik zat even nog te, te googlen op Pablo Escobar. Ik lees dat hij op zijn toppunt 1 miljoen dollar per dag verdiende. Ja, die verdiende, uh, die verdiende heel veel ermee. Maar die was natuurlijk, toen de tijd, volgens mij is er ook geen één groter geweest als hem. Maar je hebt altijd de grootste velden gehad. Dus ja, en, die, en die kookt natuurlijk, dat levert ja. nog geld op. Ja. Ja. Zelf dus nou, doodgeschoten, dat, uiteindelijk ook. Of hij... Nee, hij heeft zichzelf doodgeschoten, dat was het. Ja, het, was, het, het, het leger viel binnen en toen heb ik het weer aan het eigen gehouden. Ja. ja. Kijk, je weet toch in die wereld dat je, nou, als je 40 wordt, heb je geluk. En dat uh, die helft leef je leeft, je wordt niet oud in ieder geval. Ja. Nou, dankjewel Martin voor het bellen. Oké. Ja, Oké, okay. okay. fijne dag ja. nog. Dag hoor. 0801121 is ons telefoonnummer. De vraag is voor welke boef, voor welke crimineel... zou u nou in principe wel sympathie kunnen opbrengen? En Kees heeft daarop gebeld. Kees, goeienacht. Dag, Dag, Helene. Hallo. Goeiedag. Nou, ik ben ik, benieuwd. Uh, ja, de vorige die verbaasde me wel een beetje. Want die uh, Pablo Escobar die heeft toch heel veel mensen de drugs geholpen. Dat lijkt me nou ook niet echt helemaal uh, prettig, hoor. Dat, nee. Uh, jonge kinderen en allerlei mensen... helemaal verslaafd raken en zo. Ja, maar dat, dat was natuurlijk bij de anderen die hij noemde... was dat ook wel van... De, de, de, tegelijkertijd je wel bezighouden met de arme bevolking, hè? Dat... Ja, maar ja, dat, wat, dat, is een, dat is natuurlijk een doekje bij ja. En dat was ook met die, uh, ja, die, die heilig verklaarde zuster... van de katholieke kerk... Die kregen ook van dat soort geld. En ja, die gingen daar ook gewoon uh, armen mee redden. Maar ja, wat is dat voor geld dan? Uh, bedoel, uh, dat, dat, dat klopt niet helemaal, hè? Nee. Ik heb een ander verhaal. Het nou, gaat over uh, Franse mensen die een vrachtwagentje kochten, huurden. En die uh, kochten tegenover de bank een uh, soort garage-achtig spulletje. En die begonnen daar een soort tuinbedrijf. En, uh, maar ja. De garage werd elke avond gesloten. En dan uh, begonnen ze te graven richting de bank onder de weg door. En, uh, <laughs> en op een gegeven moment waren ze bij de kluis van de bank. Toen moesten ze daar natuurlijk een gat in boren. En dan waren ze bij al die kluisjes van mensen die eigenlijk toch al te veel hadden. Van die kleine kluisjes. En uh, ja, die konden ze allemaal op de gemak openbreken. Want ze wisten precies het moment te bepalen. En, en, en alles werd uh, gewoon op een gegeven moment afgevoerd met hun... Uh, Leuke vrachtwaagdje, dat lijkt wel een soort kindersprookje. Ja. En, uh, maar ja, dat, dat, dat had ik dus echt wel op een geweten willen hebben, weet je wel. En, uh, maar is, toch, is het... dat nou niet zo lang geleden? Is er toch ook zo'n verhaal nog? Uh, ja, wel, precies. Ja, ja, was dus dat, was dat in Frankrijk geleden, of niet? Zo? Was dat in Frankrijk of was dat andere... Ja, ik denk dat het in Frankrijk, in Parijs was. Ja. ja. Wat denk ja. jij? Ja, dat was hem volgens mij, hè? Ja, maar ik, ik vond dat... Dan dacht ik, ja, daar doe je eigenlijk... Niemand echt schade mee, ja, als die rijke mensen natuurlijk ooit in de problemen komen, ja. dan doe je er wel schade mee. Maar ik vind het er wel erg geinig bedacht. Ja. Uh, Zo'n deur die dicht gaat en je vult die vrachtwagen die vrachtwagen rijdt s morgens weer weg. Dat is toch leuk? Ja, ik weet ook nog, het schiet dat mij niet bellig. te binnen dat je zegt van dat zou je verzonnen willen hebben. Dat uh, Toen ik jaren geleden bij Radio Rijnmond nog werkte, toen was er op een gegeven moment ook een uh, redelijk ja. grote crimineel uit de Schie ontsnapt, de gevangenis daar. Mm -hmm. En dat was via een luchtschacht gegaan en zo. En echt mm -hmm. op een hele creatieve manier. En ik weet dat toen de politievoorlichter ook zei van... ja, ik mag het niet zeggen. Maar, maar ik vind het wel gaaf. Ja, het is toch wel stoer <laughs> hoe hij het geflikt heeft. <laughs> en hij is ook Zij heel die dat, lang, is hij inderdaad, die dat, op, die dat? op, op vrij beeld? goed geweest. Heb je dat al beeld uh, tegen jou of in, in de microfoon? Of ja, ik weet buit, niet meer hoe die, of hij dat toen inderdaad op de zender heeft gezegd. Of dat, dat, uh... Nee, maar dat, zo, dat, maar dat zie je dus vaker in films. luchtschachten en dat soort dingen. Ja. Ja, nou, precies, maar zo, dat was dan? het. Je associeert het met een film en dit was gewoon ja. de realiteit geweest. Dat maakt het, ja. wel, dat maakt het wel erg bijzonder. Maar ding, ik, ik, ja, ik begrijp dat ik wel iets bij je aanspreek Want uh, ja, het is, het is gewoon... Kijk, en dat is steeds moeilijk. In Engeland was er ook zo'n groepje criminelen die dat soort dingen deden. Maar toen de camera's kwamen, toen werd dat moeilijker. Ja. Maar blijkbaar was het in Frankrijk dan nog mogelijk... om dan toch een enorm gat in ja. een ja. dikke betonnen muur te boren. En bij al die privékluizen te komen en dat gewoon één voor één allemaal even lekker leeg te ja, maken. zo hè, op, op het dode te doen. Achter op de vrachtwagen te gooien en dan gewoon lekker wegrijden, ja. weet je wel. Het lijkt me zo mooi hoor, weet je wel, ja. Want wat dat betreft heb ik gewoon uh, eigenlijk een vrij saai leven gewoon door uh, Ja, wat doe je voor werk? Je bent nou, politieagent, nee hoor. Nee, nee, nee. Dan zou je geen saai nee, leven Nee, ik ben grafisch ontwerper en dat, okay. dat gaat heel goed. Ik maak heel veel bouwplaten En okay. dat is uh, eigenlijk ook weer een soort specialiteit. Ja. Ja. Maar ja, daar moet je ook creatief voor zijn. Ja, je, moet ja. je, je, ben, je bent een soort architect ook okay. dan. Uh, ja. Weet je waar ze ja, ik, ik ja. zit nu, schiet me nu allemaal dingen te binnen. De, ja. in, in, ik ben een paar jaar geleden in San Francisco geweest in elke trash. Mm -hmm. En daar hadden ze ook, er zijn ook op een gegeven moment, Dan loop je door die gevangenis heen. Dan kan je zo'n auto ja. tour doen. gingen kijken hoe je hangen zou. Ja, maar ook de, daar hebben ze het ook helemaal nagedaan... hoe een aantal gedetineerden ook daar zijn ontsnapt. Want dat was natuurlijk ja. echt de gevangenis waar je niet uit, uh, uit weg kon. En die hebben echt, ik weet niet maar waarvan... maar ze hebben in ieder geval materiaal hun eigen lichamen nagemaakt... en die onder het bed verstopt. En iedere keer onder groot ja. gootsteentje ja, hebben ze ook ja. jaren lopen graven. Ja, fantastisch verhaal is dat, hè? Goed. Ja, nou, leuk tijdig. Ik heb het vanaf afstandje gezien. Daarin, ja, het is verfilmd. Ja. ja. Nee, maar ik heb het ook in werkelijkheid van afstandje gezien... Hoe dat eiland daar lag. En dat eiland ligt heel niet zo ver uh, nee. van de kust. Dus uh, eigenlijk snap je het niet, maar er, er schijnen gewoon hele sterke stromingen te zijn. Ja. Ja. En uh, hoe dat toen uitgebeeld werd. Dat was met een uh, soort opgeblazen banden en zo. En dan moesten ze dan uh, ja, toch meestromen. Ja. En uiteindelijk is die verdwenen, want ze hebben het nooit, nooit meer terug. Nee, bijzonder, hè? Ja. Ja. Je zou er bijna, zeggen we dan, sympathie voor krijgen. Nee, nee niet bijna. <laughs> uh, nee, die, die, die man was al genoeg gestraft. Uh, ja, ja, Toch ja. vind je ook niet. Ja, ja. Maar, en Kees, dank je wel voor het bellen. Ik vond het leuk. Oké, okay, fijne nacht. Hè. Tot de volgende keer. Hè. Tot Doeg. de volgende keer. Dag. Hoi. 0800 1121. Een mailtje sturen naar Casaluna@ncv.nl of twitteren naar apenstaartje Casaluna. En de vraag is uh, vannacht, voor welke boef kunt u wel sympathie opbrengen? Of hè, zoals uh, Kees net zei, van, ah, ik had best wel in zijn schoenen willen staan. Een flinke gang graven en dan kluisjes leeg voor mensen die toch al genoeg geld hebben. Dat leek me toch wel spannend om dat uh, mee te kunnen maken. Daar hebben we het uh, over vannacht. Als u nou wilt weten wie de komende uh, dagen te gast zijn... Ik weet niet of u zich al heeft aangemeld voor de nieuwsbrief bij Casaluna... maar dan moet u dat zeker even doen. Even naar de site gaan, casaluna.ncrv.nl Kunt u ook de podcast beluisteren? Dus als u het gesprek met Joop van Riesen heeft uh, gemist het vorige uur, dan kunt u dat terugluisteren via de site. En u dus ook aanmelden voor die nieuwsbrief. Maar nu wil ik vooral graag dat u belt. 0800 1121. Voor welke boef kunt u wel sympathie opbrengen? Ank, goeienacht. Goeienacht. Het is zo dat ik. Ik weet niet of sympathie of bewondering is, maar het is een. Ja, dat is het misschien, bewondering. Ja. Bewondering is misschien een betere term, zit ik te denken. Ja, ja vertel. Maar in ieder geval is het zo dat ik een soortgelijk verhaal ken... wat in Zuid-Frankrijk gebeurd is. En daar zijn ze vanuit de Middellandse zee en het riool ook bank ingegaan. Heel uitstekend voorbereid. En daar zijn ze, dat is dus eigenlijk een variatie op dat andere verhaal... Ja. Uh, zijn ze met een boot weggevaren. En wanneer en het was mooiste dat? was, al die kluizen, Dus zat er natuurlijk... Ja, dat er spulletjes in opgeborgen of spullen waarschijnlijk. Ja. Die, die, die, die niet zo heel erg gedacht is konden zelen. Dus die wij hebben werkelijk, en ik weet het vrij precies, want wij waren toen bij familie daar in de buurt. Nou, het was het gesprek van de dag natuurlijk. Wanneer was dat? Nou, dat is inderdaad misschien wel al een jaar of twintig geleden. Oh, zo lang geleden al. Ja, dat is echt al een hele poos terug. Misschien wel mocht. Maar dat was ontzettend leuk. Maar. Dat, dat, dat bedacht ik me toen ik net dat verhaal hoorde. Maar waar ik ook altijd met, met, met een zekere. Ja, noem het maar bewondering hoor. Ik vind het zo inventief. Ik vind het zo creatief. En ik geloof dat ik daar bewondering voor heb. Die lui met die trein, met al die zakken geld. Ja. In, Beng in Engeland. Ze, ja, ze, ze, ze, ik vraag me ook af hoe die plannen gesmeed worden. Heb je dat nooit gezien? Ja, Is... die, dat sfeertje. Ik weet niet of zouden ze erbij lachen eigenlijk. Nou ja, hoe ze, dat, hoe ze het inderdaad verzinnen en uh, dan zegt de een dat en dan komt de ander, neem ik aan, weer met een plan. Als je die in die films, weet je, je hebt Ocean Eleven, ik weet niet of je die film kent, ja, maar daar heeft gezien, de, ja. ieder zijn eigen specialisme, zeg maar. En op die manier gaan ze dan de ideale overval plannen. Ja, ze zijn gewoon hartstikke intelligent. Ja. Ze zijn heel slim. Ja, dat moet je wel zijn, ja ze hebben ontzettend veel eigenschappen waar ik, waar ik er best wel een stel van wil hebben, maar ja. nou, wil ja. ik niet onmiddellijk posttreinen of door de joden maar al, oh, oh, ja, ik, ik heb daar wel wat mee. Ja. Ja. Ik, het ging trouwens, ik zit even te kijken, nog het ging om de Société Générale, de bank die. Uh... Ja? Ja. nou, ze hebben er gigantisch veel gedaan. Ja, ja, dat schijnt fenomenaal geweest, zijn. Maar ja, er lagen ook alle mogelijke juwelen en goud en. en want die bank stond bekend als... Uh, ja, het was gewoon een, een dumpplaats van de hele wijken. Oh, maar, hè? Was, En zijn uh, ze ja, ooit in... gepakt eigenlijk? Hé? Zijn ze ooit gepakt? Van die weet ik het niet. Ik, van wat, wat, wat in Frankrijk was, dacht ik wel. Dat ja, er een die, paar uh, die van het Rijon? die ook, hè? Wat zeg van je? Die, van die trein ook. Ja, die ook. Maar ik bedoel ja. even de, de Fransen uh, bij de Société ja, Générale. Ik, ik dacht van die Fransen eigenlijk... En, ik wil het gewoon maar liever heel houden. Ik denk dat ze niet gepakt zijn. Nee. Ik geloof dat ze nu nog grijnzend op een zonnig eiland zitten. En daar de briljanten en diamanten en weet ik wat niet meer. Die ja, nou, zitten er eigenlijk aan op zo'n eiland. Ik zit angstig, terwijl ik naar jou zit te luisteren, je zit te lezen: hebben 60 miljoen Franse Frank aan geld en waardepapieren buitgemaakt. Drie jaar geleden is het verfilmd. Heb je die wel eens gezien? De film met De Riolen van het Paradijs. heb ik niet gezien. Nee, en uh, de, de Albert Spaggiari, dat was het brein achter de inbraak. Die werd daarmee ook tot een grote held uh, uh, gebombardeerd, zeg maar. Maar een jaloers ex-gangsterliefje van hem, die heeft hem uiteindelijk verraden. Dus hij is wel degelijk gepakt. hij is ook voor de belgen gegaan. Ja, dat hoort dan ook weer bij zo'n verhaal, hoor. Ja. Ik had hem een beetje Nee hoor, maar dat soort dingen inderdaad, dat, dat, dat, dat heeft wel wat. Ik heb ook eens een stuk in de Verenigde van het blad gelezen. Want net kwam die AGM ter sprake. En dat was een aanleiding daarvan. En ik woonde toen ook in Zeveningen En toen was het zo dat uh, er was een inbreker die was gestopt met zijn métier. Hij noemde het ook zo. Ja. Omdat hij dus vond dat... dat er zat geen, geen eerlijkheid meer in dat vak. Er is een ontzettende grappige, grappige opmerking in relatie met een dief, natuurlijk. Ja, ja. Maar toch begrijp ik dat wel. Nou, maar dat is ook wel een beetje waar we het vorig uur over hadden: hè? dat het nu allemaal keihard en gewelddadig is geworden. Ja. En dat werd wel over die Charles Wolfsman gezegd. door Ik weet niet meer door wie, dat had ik ergens gelezen. Dat zei het was wel in die zin een sportieve boef. Als die gepakt werd, ja, dan was ja. het ook zo. Dan, uh... Maar goed. Oh, Leuk, Ank. Dank je wel voor het bellen. De, de, de romantiek van dit soort vaardigheden en creatievelingen ja. zou ik precareren boven die, ja, toch van veel hardere dingen die tegenwoordig vaak gebeuren. Ja, ja. En dat uh, de broer ja. in het huis binnen gaan ergens buiten en dan de oude mensen doodschiet en een horloge mee Onvoorstelbaar, vind hè? ik zoiets ergers Ja, ja. En dat uh, gebeurt dat helaas. Staat niet in verhouding. Nee. Oké, okay, ik ga nog meer criminelen zoeken. <laughs> nou, goeienacht ermee dan, hè? maar wel rustig gaan slapen. <laughs> Jawel, vanaf lukt ook Oké, okay, goed zo. Okay. Dank voor het bellen. Dag hoor. Oké, okay, dag. Zometeen wil ik graag meer verhalen nog horen. 0800 1121 is het telefoonnummer. Voor welke boef u nou bewondering of sympathie heeft? Maar eerst gaan we even naar wat muziek luisteren. Stel ik voor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 is nog maar net uit van Marieke Jager en dit is het nummer Traveler. 0800-1121 is ons telefoonnummer. Van welke boef kunt u nou bewondering hebben of sympathie hebben? We hebben er al een aantal uh, gehad. Een meester, inbreker, maar ook uh, ja, de verhalen die je ook in de film ziet. Hè, onder tunnelbuizen door, via een riool een enorme inbraak doen. bankluisjes legeroven. Tot aan uh, Pablo Escobar, die al uh, werd genoemd. Nou, ik ben benieuwd waar Jack mee gaat komen. Goedemiddag Jack. Goedemorgen. Goedemorgen. Heel, uh, stom. Ik ben zijn naam kwijt. Um, het is een meester van Valser. Hij is een paar jaar geleden is die in het nieuws geweest... toen eindelijk uitkwam dat hij al sinds jaren allerlei schilder... hand, meester, hand stukken, van Meegeren, of niet? Hoe heet hij? Doe je hand van Meegeren? Ja, dat zou best kunnen. Ja, ja die, ik geloof het wel. Ja, die heel ja. veel schilderijen heeft... Uh, ja, ja, ja, nou, daar kan, ik nog wel, uh, daar kan ik nog wel bewondering voor opbrengen. Want het is natuurlijk een... een een, een staaltje van, van vakmanschap. Ja, ja dat, dat kon niet zeker. En, en de kleine man werd daar niet te dupe van. Want wat hij aan de man bracht was van uh, kwali kwalitatief en dus automatisch ook... er moest enorm veel geld voor neergelegd worden. Nou ja, oké, okay, daar raakt hij dus de kleine man niet mee. Nee. En dan uh, zeg je, dan mag het. Maar, maar daar houdt het ook verder mee op. Verder kan ik... Uh, geen enkel begrip opbrengen, begrip, geen enkele sympathie hebben voor, sowieso niet voor misdadigers, maar en voor boeven al helemaal niet. Nee. Um, daar heb ik in mijn werk te veel mee te maken. In de beveiliging. Um, Waar zit jij in de beveiliging? Ik doe dus een, een, een uh, alarmopvolging. Ja. Dus als wij gebeld worden, dan is er ja, 9 tegen 1 niks los. Uh -huh. Maar dat weet je pas als je binnen bent geweest. Ja. En... Um, ja, nou ja, wij zijn dus niet zo als de politie uh, bewapend en met z'n tweeën wij gaan gewoon alleen fijn onze, onze gang. weet ja. je, en, wat en heb je, een zaklamp. zaklamp? Sorry? Je hebt een zaklamp en nog meer? Ja, ja, ja een, een hele fijne grote stevige. Ja. Maar, <laughs> maar dat is maar, het, of niet? Veel uh, meer hebben jullie toch niet? Nee, veel meer we hebben we, nee. nee. Nee, nee, we, we, mogen, we mogen een... Uh, een X-marker bij ons hebben van dat spul waar ze schapen mee uh, markeren. Okay. Misschien ken je het wel, je hebt wel eens van die, ja? van die uh, kleurstof op de ja? schapen. Ja. Nou, dat ziet eruit als, uh, als pepper spray. Oh. Het want pepper spray mag ook niet? Um, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat nee. valt onder de wapenwet. Oh, ja. Nee, maar uh, je kunt ze zo blauw maken als een smurf hoor. Dat, uh, dat moet slijten en dat valt heel erg op. Dus als je dan een seglement geeft, dan zeg je tegen de politie... behalve de puntmuts, zoek maar, zoek maar een smurf. Ja, ik wou het zeggen. Als je een smurf vindt, dan, uh, dan heb je bingo waarschijnlijk. Maar het uh, blijft dus altijd spannend als je ergens op een adres komt... waar ja. een alarm afgaat en je niet in staat bent om het hele pand rondom... goed te zien of er ergens braaksporen zitten... Dan ga je toch naar binnen. Ja. Maar heb je wel eens echt angstige momenten beleefd? Nou, dan hoop je altijd maar dat het geboefte wat binnen is... even benauwd voor ons is als wij voor hun. Ja. Dat ik de achterdeur uitlopen en ik de voordeur terug uit. Mm -hmm. nou, niet dat we elkaar moeten gaan overlopen. Want nee. Iedereen staat stijf van de adrenaline. En dan worden er vaak dingen gedaan. En nou bedoel ik dus ook voor degene waar ik dan in dit geval op jaag... Dat die dingen gaan doen waar ze later enorm veel spijt van hebben. En ja. wat niet de bedoeling was. Ja. Ja. Maar wij hoeven niet op de voorpagina. Op geen, voor geen enkele reden. Die liever niet, nee. Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Maar, maar gaat het, het vaak mis? Of uh, heb je tot nu toe nee, niet ja. ernstige dingen meegemaakt? Nee, niet. het gaat gelukkig bijna nooit mis. Oké. Okay. Het enkele keer als je te snel bent. Dus je bent al ergens toevallig in de buurt. En je krijgt een melding door dat je dus met een... Nou ja, met, met twee keer gas geven en drie keer remmen voor de deur staat. Um, ja, dan hebben ze je nog niet verwacht. Ja. En de, dat zijn de gevaarlijke momenten, maar je moet altijd bedachtzaam te werk gaan. Ja. En ja, de, de grootste regel is: letten op gevaar. Maar, maar we gaan nou helemaal aan het afdwalen. Maar ik kan daar dus verder geen, geen uh, begrip voor hebben. Nee, nee. Nee, nee. Ik denk dat het ook wel duidelijk is dat de mensen die niet direct ermee te maken hebben. Ik daarom, Joop van Riesu zei dat natuurlijk ook al. Die zijn eerder geneigd om er wel een romantisch tintje aan te geven. Ja. En ik maak me daar dus bij deze ook schuldig aan. Maar één uurtje mag ja. wel een keer, hè? De politieagent in het eerste uur heeft dat heel duidelijk gemaakt... dat uiteindelijk zijn er maar een enkele die er financieel beter van worden. En de rest, zeker ja. nu met die klukse wetgeving... de rest zit of vast, of, of worden... Ze worden, worden, worden doodgemaakt in, in het milieu. Ja. Nee, je, ik vind het zielig. Nou, dankjewel voor het bellen. Ben je nu aan het werk of niet? Ja, ik ben op weg. Oh. Ja, ja. Nou, succes en hopelijk een rustige nacht. En ik blijf luisteren. Oké okay dan. <laughs> Dag. Lex hangt ook aan de telefoon. Goeienacht. Goeienacht. Hallo. Voor welke boef zou u eventueel bewondering of sympathie kunnen hebben? Nou, dat is iemand die in mijn beleving... in ieder geval geen boef of crimineel is... al denkt uh, de Nederlandse en Amerikaanse overheid daar anders over. Maar uh, dat is Tanja Nijmeijer. Die oh. in Colombia voor de vark actief is. Ja. En waarom, wat, wat maakt het dat jij haar bewondert? Of dat je daar respect voor hebt? Ik heb uh, zowel bewondering als respect voor iemand... die uit uh, onze uh, veilige democratische westerse samenleving komt. Die dan in een Zuid-Amerikaans land komt waar wij dan wel zogenaamd bevriend mee zijn, maar waar democratie en elementaire mensenrechten niet gelden. En die er dan uiteindelijk voor kiest om ja, haar westerse leven achter zich te laten en zich in te zetten voor mensen die echt hulp nodig hebben. Ja, maar tegelijkertijd zit ze natuurlijk wel bij de vark. En dat is ook niet de meest vredelievende organisatie? Nee, en dan druk klopt. ik me heel zacht uit? Ja, dan druk je inderdaad heel zacht uit. Maar ik begon al met uh, um, dat wij hier in een uh, veilig democratisch westers land wonen. Nee. En dat is Colombia niet. En we lijden hier in het westen, dat zie je nu ook weer in het Midden-Oosten... toch wel een selectieve blindheid. Mm -hmm. en, uh, maar uh, heb je dan niet het idee dat het ook op een andere manier... Nee, die, kijk, die andere manieren zijn natuurlijk al geprobeerd. En de Colomb Colombiaanse overheid die kijkt ook niet op een bombardementje en een moordpartijtje meer of minder. En dan kom je in een situatie terecht waar het uh, zo langzamerhand legitiem wordt. In ieder geval in mijn beleving moreel legitiem wordt. Om ook uh, uh, geweld te gebruiken om je daartegen te verdedigen. Mm. En nogmaals, uh, zij doet dat als... Uh, ja, iemand die hier uit Nederland komt. We, we weten, uh, iedereen kan zich er dan een voorstelling bij maken wat je allemaal achterlaat. Dus uh, ja, zij brengt nogal een offer. En daar, uh, daar heb ik echt bewondering. Daar heb je respect voor. voor. Ja. Oké, okay. okay, nou duidelijk. Dank je wel, Lex, voor het bellen. Ja, graag gedaan. En een goede nacht verder. een prettige uh, uitzending. Dank je wel. Dag hoor. Ron heeft ook gebeld. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, nou, ja, dan kom dan maar is. op met de naam. Ja, dat is maar één naam denk ik. En dat uh, is? Ja, Seb Blatter. We allemaal <laughs> van de FIFA. De grote <laughs> ja, FIFA baas. Ja ja, ja, ja, ja. Nou, hoe kom ja, je zo... daar nou bij joh? Ja, ik ga het denken. Okay. Um, uh, ik had heel veel verhalen uit de geschiedenis erbij halen. Treinen overvallen, uh, prachtige uh, ontsnappingen. Was, uh, wat je ook al zei uit uh, die hele beroemde gevangenis. trash en dat soort dingen. Deze meneer Blatter, dat is toch gewoon een boef, gewoon eerste klas. Ja. Maar ja. hij flikt het wel. Uh, ik heb er geen sympathie voor, maar ik vind het wel knap. Ik, ja. vind, het, ik vind het echt bewonderingswaardig wat die man uh, doet in deze wereld. Uh, waar iedereen uh, zijn mening over heeft. Iedereen zegt dat hij met pensioen moet gaan. Dat hij gewoon lekker de, uh, in zijn eigen huisje moet gaan zitten, ergens op de hei. Maar deze man, die flikt het toch gewoon om iedereen gewoon in de maling te nemen. Ja en zijn zakken te vullen en gewoon met een paar fantastische, leuke jonge dames te zitten. Net als de andere B trouwens, dan heb ik het over de Italiaanse Bertusconi. Berlusconi. Berlusconi, ja. Dat is een ander verhaal. Ja, uh, ja dat zijn, dit, dit, dit, het is een man die, uh, ja, hoe is het mogelijk. Ik zie nog, uh, hoe noemen we dat, dat, uh, dat, uh, dat bed over de, de WK 2018. Dan zie ik uh, uh, gullet Johan Cruijff op de fiets uh, gaan om, om, om uh, ons land te vertegenwoordigen. Terwijl meneer Blatter natuurlijk al lang weet dat het ja. WK naar Rusland gaat. Ja. ja en ja. tegelijkertijd komt hij wel dan begin dit jaar met een, een, een mooie werkgroep. Hè? om de corruptie tegen te gaan. <laughs> ja, ja. Binnen de Wereldvoetbalbond. omdat er zo'n ja. zweem van corruptie omheen hangt. op de een of andere manier. Ja. ja. Hij weet het goed te verkopen. Maar goed, jij zou er ook wel een mening over hebben. Kijk uh, nou, ik vroeg of... natuurlijk niet voor niks van hoe kom je daar nou bij? <laughs> dat is ja. echt platter. Ik denk dat iedereen dat toch wel een beetje zoiets heeft van... Uh, ja, ja maar dat maakt het mede toch eigenlijk bizar dat zo iemand zo lang daar kan zitten. En kennelijk dus de juiste mensen om zich heen heeft verzameld, waardoor het geaccepteerd blijft. Ja, nou, ik denk dat het een ander verhaal is. Ja? Uh, ja? ik denk dat het meer te maken heeft met geld. Ik denk dat als je, als je geld hebt en het... Kijk, uh, die blad er... Uh, uh, is heel raar. Ik zat vanaf vandaag... Uh, zat ik de, de spits te lezen en daar stond zo'n heel leuk uh, dingetje in, weet je wel, zo'n... Uh, ja, uh, laten we zeggen, zo'n uh, kleine tekening, weet je wel, die, die, die iemand gemaakt heeft. En uh, uh, toen werd er uh, verteld: van uh, wat is de overeenkomst tussen die en die. Uh, en toevallig waren dat niet Klapper en uh, Berlusconi, maar uh, hadden te maken met corruptie, met, met uh, omkopen, enzovoort, enzovoort. En uh, uiteindelijk, maar goed, uh, als je die krant leest, dan zijn dan, dan er we ook wel achterkomen dat er uh, een grap werd gemaakt van: ja, het zit in de voorletter B. Ja, deze mannen, ja, ik bedoel, waar hebben we het over, uh, Blatter, ik vind, ik vind het echt chapeau wat hij doet. Uh, ik begrijp ook niet dat er niemand in deze wereld, niemand, dat er gewoon geen enkele voetbalorganisatie, geen enkel land zegt van jongens, nu is het genoeg geweest. Nee. Wij nee. doen niet meer mee. Ja, toch? Ja, wij, ja, ja. is toch bizar? Ja, ja, ik begrijp dat ook niet hoor. Ik vind het echt bizar. Ja, je zou maar... kijken, heb je dan nooit dat je wel zou willen, gewoon eens naar een week zou kunnen me meelopen, meekijken? Zou je niet heel erg nieuwsgierig zijn wat nou voor dealtjes te worden gesloten en hoe het dan allemaal gaat? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het een goede vraag. Ik heb er nog niet eens over nagedacht. Maar... Ja, ja ik kijk aan de ene kant uh, in die wereld om, om, om, om dat te laten die verkeerde misschien spannend voor een weekje. Ja, een weekje. Lange deal. Ja, nou, ja. <laughs> of een weekje ouwe. Dan nou, gewoon weer terug naar, naar de, de basis. Ja, gewoon weer werken en gewoon je centen. Werken voor je, je centen, precies. Ja, maar goed, ik vind het gewoon bizar. En Eigenlijk, ik heb er wel sympathie voor. En ik vind het een hele grote boef, hoor, want het is een grote boef. Hij heeft in ieder geval genoeg centjes uh, verzameld in de loop der jaren. Ik ben er bang voor. Hoor. Ja, denk ik het ook. Ron, dankjewel. Oké, okay, fijne nacht. Hetzelfde, dag hoor. Oké, oké. Heleen, dan. Ik wil iets, een, een mooi verhaal vertellen over een familielid van Madaly van Haal. Die heeft 85 miljoen gulden van de Nederlandse bank ontvreemd. Pardon? Ja, maar met toestemming van de regering in Londen, Hoort tijdens de oorlog. Oh. En Daar heeft hij dus mee gesteund, het, het, het verzet en de onderduikers... en de familie van zeelieden en allemaal dat soort dingen. Maar vertel eens hoe dat dan gegaan is. Ja, hij heeft de kans gezien om met allemaal trucjes en vervalsingen... Hij was wel bekend in de bankwereld om, om, om, om, om dat te, te voor elkaar te krijgen. Maar met vervalsingen van handtekeningen en zo of zo? Ja, of de papieren zelf goed nagemaakt. En van die stoks en bonds, of weet ik hoe die dingen, aandelen obligaties. ik weet het allemaal niet precies. Hij heeft er, nou, van het najaar heeft hij voor het eerst een, een standbeeld ervan gekregen bij de Nederlandse bank. Echt waar? ja. Maar wat is zijn naam dan? Uh, Wally van Hal. Wally van Hal. Ja. Maar 85 miljoen? Ja, Een heel bedrag. Zo. Ja, maar zeker ook in die tijd helemaal. Ja, daarom. is dus niet nu, maar toen. Dat is een groot bedrag. Maar dat, ja, moest ook heel veel gefinancierd worden. Maar hij heeft het absoluut niet voor zichzelf gebruikt. Nee. Hij heeft het trouwens niet overleefd, hoor. Dus je hebt ook nooit... Het is alleen uit tweede hand dat je een verhaal dan... Ja. ...over hoort hoe het moet zijn gegaan. Ja. ja. Ja. ja, destijds wisten we daar helemaal niks van natuurlijk. Nee, bijzonder, maar dat moet ook denk ik hè. Als mensen het ervan af hadden geweten, dan uh, ja, dat kan niet. was het waarschijnlijk niet gelukt ook. N nee, natuurlijk nee. niet. Dus eigenlijk een relatief onbekende. Maar ja, is het dan een boef? Want daar, dat was natuurlijk nee, vraag. Nee, nou ja, ik bedoel meer van het wel, over he? bank overvallen en ja. hoe ze het kunstig deden. Nou ja, dit komt in de buurt, maar een boef was het niet, maar ik heb er wel bewondering voor. ja, ja. Hij heeft officieel natuurlijk iets ontvreemd. Nou goed, en die ook alle verschillende verzetsgroepen van allerlei plimage. Ik bedoel, zo wel protestant, katholiek, communisten, uh, andersoortige mensen, allemaal bij elkaar bracht. En zo'n hele organisatie op touw zette. En het allemaal uitvoerde. Ja, bijzonder hoor. Ja. Dankjewel, Helene. Ja. Mooi verhaal. Okay. Bijzonder verhaal. Ja. Fijne dag. Ja, dag. Dag hoor. Herman? O, ja, ik zou niet, niet willen zeggen dat Walraven van Hallen een misdadiger was, in tegendeel. Maar dat kwam gelukkig, aan de, in de laatste zinnen van die mevrouw, werd dat duidelijk. Ja, dat hij het met toestemming ook heeft... Uh... Ja, niet met toestemming, die, die, die meneer heeft zijn uh, kennis gebruikt om uh, het hele het onderduiken uh, en de financiering daarvan via... Uh, nou ja, van maar waar ik het over wilde hebben was over Manusolie. Manusolie? Ja. Manusolie was een inbreker. Een misdadiger in de jaren. begin de jaren 50. Ik was tien jaar. Toen was hij uitgebroken. Waar zat hij vast? Weet je nog? Nou, geen idee. Ja. Maar hij was uitgebroken en hij werd gesignaleerd in ons dorp Kromenie. Oké. Okay. er was grote paniek. En wat was Manus Olie nou voor een misdadiger? Die was een inbreker en uh, ja, die was uitgebroken. Was het zijn echte naam, Manus Olie? Geen idee. Oké. Okay. Ik heb net gekeken in de grote winkel Prins. Of hij daarin stond, dat heb hij niet gehaald. Nee? Nee. Maar ik wou ook nog wat zeggen, aangemeinig. Dus daar heb ik mee in dienst gezeten. Dat, Waar we het uh, aan het begin over hadden? Ja, daar hadden we het begin over hadden. Ja, de meester ja. inbreker die met het ja. lasapparaat de ja, banken wereld onveilig maakte. was een kolonel. ja. En die deed zich als een idioot voor. En midden in de nacht, toen ze lagen allemaal lekker te slapen er op die zaal. haalde hij zijn schoen tevoorschijn en pleunde hij door het raam heen. Pardon? <laughs> maar met wat, wat, wat voor idee? Nou, hij wilde eruit. Hij wilde als, als, als, als, als, als uh, getikt zijnde oh, S5 uh, dan uh, de dienst verlaten. En is dat gelukt? Nou, geen idee. Dat weet je niet. Maar hoe, hoe, wat, voor, wat voor iemand was dat verder? Ja, ik, ik, ik, ik, ik vond het hem een beetje een vreemd Ja. En zo vroeg hij ze ook. Lijkt maar me hoe? wel heel raar als je dan hoort dat zo iemand dus gepakt wordt... en wat hij dan allemaal heeft gedaan, dat je zo iemand kent. Ja, dat denk je, oh, is hij dat? Ja. Ja, nou ja. ja dat maar dat denk dat je dat dan dat. niet van, oh ja, ja, dat verbaast me... of, uh, nou, had ik wel verwacht van zo iemand? niet? Nee, toen had hij nog het term van Maar heb je nog meer over die Malensolie? Wat, wat voor dingen die heeft uitgehaald? Nee, ik wil alleen maar dit zeggen. Ik heb dat verhaal met, met, met die heer Van der Ries gehoord. Ja. En, en over, over hoe. Uh, ja, hoe de. Nee, ik wou alleen maar aangeven. De. Ja, moet ik zeggen? De verharding van, ja. van de misdaad. Ja. Ja. Die man was gewoon een. een, een, een hoe heet het? Een inbreker. En die was ontsnapt. Nou ja, tegenwoordig zou je daar niet druk over maken. Maar toen was dat grote groot nieuws. Er was een misdadiger, terwijl die man alleen maar voortvluchtig was. En zorgde dat hij... Hij zou best wel opgepakt worden, maar... Ik wil dat niet alleen maar zeggen in het kader van de huidige misdaad en zo. En de keiharde methodes... En, uh, ja, ja dat, dat is wel wat zo veranderd, hè? Dat zo'n man uh, toen uh, ja, ontsnapt was en ja. de hele paniek in het dorp toen. Nou, dankjewel, Herman, dan voor het bellen. Dag. Dag hoor. Gaan wij nog even naar uh, muziek luisteren?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 Misschien over een jaar. Ik zou ze kussen en begroeten. Komt vanzelf weer voor elkaar. Laat me. Dit le père Hugo. Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit, d'appropos. propos. Voorlopig blijf ik nog jouw genre. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf er lang.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 Altijd zo gedaan. Laat me. Ramses, Shafi, Lisbeth List. En allerliefste met Laat Me ofwel Wel We zitten vanavond een beetje in het criminele wieltje. We hebben het over wat voor boef of crimineel nou is... waar u wel sympathie of bewondering voor op kunt brengen. Nou, er zijn al heel wat namen de revue gepasseerd. Ik kreeg ook nog een... Uh, en een Twitter, een tweet van iemand die zei wat dachten we van heer Olivier? Meester oplichter, die uh, enorme valsgeldtransacties op touw heeft gezet. En dat was echt wel een, een aardig grote man. Die hadden we inderdaad nog niet gehad. Dus uh, leuk dat hij even getwitterd heeft naar apenstaartje Casaluna. Paul van het Veer heeft gemaild naar Casaluna.ncv.nl. Hij schrijft sympathie en bewondering voor de Engelse kunstenaar Banksy Die weliswaar op andermans eigendommen schilderde, spoot en plakte. Maar dat op zo'n creatieve manier deed... dat hij nu te boek staat als een der grootste kunstenaars ter wereld. En het leuke is, we hebben het natuurlijk over AGM gehad... waar Ron uh, over meldde, over uh, belde. Die met zijn lasapparatuur uh, in de bankenwereld... Uh, nogal voor wat onrust heeft gezorgd. En daar zijn ook twee mailtjes op gekomen. Dick Rienstra die heeft ook gemaild van hij was zo beroemd dat hij in de jaren 70 door Willem Duis nog is geïnterviewd... in De Vuist. En heel Nederland had het daar de, vorige, de volgende dag over. En um, wat was er nou nog meer? Oh ja, dat iemand anders die mailde ook nog over dat hij zich echt liet uh, insluiten... Um, in de banken met zijn ploeg. En dat die thermische lans waar het over ging... veel gebruikt wordt bij hoog over zijn lips. En dat hij daar waarschijnlijk de techniek geleerd zou hebben... om op die manier uh, banken en kluisjes leeg te kunnen halen. Goed, voor welke boef of crimineel heeft u sympathie. Bert-Jan, goeienacht. Ja, hallo. Vertel. Nou, ik vind uh, Poetin vind ik geniaal. Ik het een geni maar is dat dan geniaal of heb je er ook sympathie voor? Nou, ik heb er geen sympathie voor. En, uh, ja, ik heb er eigenlijk wel sympathie voor. Want hij heeft de complete uh, Poolse regering neer laten storten. En het is hem gewoon gelukt. Daar ben je van overtuigd dat hij daarachter zit? Nou, uh, hij in Kornuiten. En dat is natuurlijk geniaal om een heel compleet land uit te schakelen en daarmee weg te komen. Maar ik krijg daar toch wel een heel naar gevoel bij. Ja, dat, ja. dat is het ook. Het is ja. niet sympathiek. Nee, ook oh, toch niet. Nee, gelukkig. Maar hij, uh, hij, krijgt, hij krijgt het wel voor elkaar. Ja. En uh, de manier waarop hij ermee wegkomt, ja... Maar wat is het dan wel natuurlijk net over Sepp Blatter? Die zit ook al jarenlang op zijn plek en op de een of andere manier kan hij maar blijven zitten. En Poetin, die blijft het ook maar volhouden. Ja, hallo. Je had vroeger ook uh, Samarans. Ja, ja, die kon, goed. die kon het ook zo lang volhouden. Ja, hij is niet de enige. Dat geef ik nee, meteen toe. Nee, die Poetin kan <laughs> dat ook. Maar ja, hoe kan dat toch? Ja, ik weet het niet. Nee. Maar die AGM, die is wel vriendelijk in die OD4, die leek wel vriendelijk. Die hebben wel degelijk slachtoffers gemaakt, en die Poetin ook natuurlijk. Maar die Poetin is een absolute crimineel en hij heeft de macht achter zich. Ja. En dat, uh, ja, ja nee. volgens mij genereert dat uh, sympathie van ja. een boel mensen. Ja, denk je dat toch wel? Nou, dat denk ik wel. Hm. Nou, ja. Poetin, ja, we schrijven hem erbij. Officieel nooit voordeel, toch, geloof ik? Nee, nou, nou, nou, nee, dat denk ik niet, nee. Nee. <laughs> Maar uh, en, uh, en, uh, door het volk, uh, door ons, uh, tot boef veroordeeld dan bij deze. Nou, dat hoop ik er maar. Ja. Nou, uh, Goed, Goed Bert-Jan, uh, duidelijk. politieke crimineel. Ja, Laten we eens gaan kijken of Henk er een heeft. Dankjewel, bert voor het bellen. Oké, okay, hoi. Henk. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik spreek met Henk uit Alkmaar. Uh, de grootste held die ik nog ken, en dat is ongeveer 60, 70 jaar geleden, was eenheid Giuliano. Hij ja, was een en boef. Maar het was niet iemand die mensen doodschoot of iets dergelijks. Nee, hij, hij ging alleen maar stelen. En hij was jaren en jaren was hij op de loop, loopstoel konden hem nooit te pakken krijgen. En hij werd een soort uh, volksheld, werd hij. En hoe, hoe, hoe ken jij hem? Of is het echt een bekende? die hem, ik ook nee, zou ja, moeten ik ben, kennen? Ik ben, ik ben 78 en ik praat over, over 60 jaar, 70 jaar geleden. En ik kan het niet helemaal precies, maar ik weet wel nog, toen is hij als jonge jongen... Dat de kranten er volgens onder dat ze hem weer bijna hadden en dat ze hem weer niet hadden. Maar dat het jaren geduurd voordat ze mij nooit te pakken hadden gekregen. Maar het was niet een crimineel zoals je, bijvoorbeeld El Capone. Dat, dat was gewoon een moordenaar. Ja. Maar en, deze... ik, en hoe heette had... die? Giuliano? Giuliano. Giuliano. Ja, okay. ik, ik had gehoopt misschien dat een van de luisteraars ook die naam zou gebruiken en wat meer details had. Ja. Maar ja, zes of zeven jaar geleden is het natuurlijk heel erg lang terug. Weet je hoe je het schrijft of niet? Uh, Op het Italiaans, Guiliano, G-U-I-L-I-A-N-O. Uh, Oké, okay, ik zie wel met... Overigens, overigens, de grote boef alle tijden, ja. en dan ga ik nog voorbij, Nero is Hitler. Ik vind het nog altijd jammer dat ze hem niet gepakt hebben, want ik heb nog steeds een oorlogstrauma over. Ja. En uh, ik vind het nog steeds jammer dat ze nooit levend te pakken hebben gekregen. Ja. Maar dan hebben we het inderdaad niet meer over sympathie of verwondering. Maar gewoon nee, echt niet. Echt de grootste niet. boef aller tijden. Dat ja. is de grote boef aller tijden. Ja. ja. Ik zit ondertussen ook nog te zoeken... Nou, Giuliano. Ja, ik, ik zie wel, volgens mij, als je het omdraait met de, de I.U. Giuliano. Ja, ja Guilia, dat zou ook kunnen. Giuliano. Camera, Giuliano, nee. Siciliaan. Nee. Ik zie het zo snel niet. Het zijn wel... Uh, het, roept wel, het spreekt wel tot de verbeelding, zeg maar. Ja, die, die sprak iedereen tot de verbeelding. Ja, de dat vind ik dat niet. Dat ze hem niet te pakken konden krijgen. Maar dat was ook uit principe van: je doet niemand kwaad? Alleen. Uh... Nee, nee, nee. Hij was altijd op de vlucht, ze konden hem nooit pakken. En dan had hij weer een overval gepleegd en weer een bankberoofd of iets dergelijks. En dan was hij weer vertrokken en dan ging hij de bergen in. En ze konden hem gewoon niet te pakken krijgen. Nee, nee. Ja, ja, nou. nou. In ieder geval. Salvatore had... Ja, wacht even. Giuliano. Een bandiet staat hier. Ja, klopt, ja. Nou ja, ze Ja, ik heb het volgens mij wel. Hij zou legendarisch geworden zijn. doordat hij op zou treden als een soort Robin Hood. Ja. Hij stal voedsel, vee en geld van rijke adel- en landheren. distribueerde ja. dat naar de armen. Het In het district Castelvetrano. Ja. En ze noemden het een vorm van sociaal banditisme. Ja, nou, en dat, hij was wel crimineel natuurlijk. Logisch, je mag dat niet doen. Nee. Maar het is wel verwonderlijk waardig. Ja, er staat hier wel dat hij inderdaad uh, uh, banden zou hebben gehad met de maffia. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, heb ik, nog, heb ik nog een verhaal, maar dat hoort helemaal niet in het programma eigenlijk. Maar uh, ongeveer van de 19 tot de 20e raakte ik vier dagen in coma. In, in SIGA's s'nachts uh, werd ik weggehaald hier met de ambulance. En uh, drie, drie dagen later werden mijn kinderen opgeroepen om te zeggen dat ik aan het overlijden was, dat ze niks meer voor me konden doen vierde dag, bedankt God, maar werd ik in één keer werd ik, uh, begon ik te vechten, begon mijn lichaam te vechten. Ze konden nog geen medicijnen meer geven, maar het was niet in uw programma deze keer. Nee, en Henk, we hebben ook nog maar één minuutje, dus oh. misschien bij een andere keer dat het wel aan de orde komt. Maar ja. dank je wel voor het bellen in ieder geval. Dat zou kunnen. En een goede nacht, hè? Oké, okay, dank je wel. Henk. Dag hoor. Dag. Ga ik heel snel de voicemail voor Frank vanmorgen inspreken. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hoi Frank, met Guilenne. Ik heb het filmpje van jouw gast Remond Smit... van het Hanzenhuis op onze site zitten bekijken. Er kwamen sowieso heel wat lekkernijen voorbij. Maar ik zit me vooral af te vragen... hoe iemand toch zo gefascineerd kan raken door Hanze-steden. Dus dat wil ik graag weten. Veel plezier en een mooi gesprek. En thuis wens ik u natuurlijk ook uh, een goede nacht. Verder blijf vooral luisteren naar Radio 1. En uh, als u gaat slapen, slaap lekker. Maar er is genoeg te beleven om te blijven luisteren volgens mij. Goedenacht. Dag.